Israël op weg naar de eindtijd, dat is de titel van de serie Binnen Eindtijd en profetie die we deze keer behandelen. En Jan van Banneveld, hartelijk welkom opnieuw. Um, we gaan het vandaag hebben over het duizendjarige Vrederijk. We hadden dat al aangekondigd, de vorige aflevering, maar het gaat nu echt gebeuren. Um, wat is zo kenmerkend aan het duizendjarige Vrederijk? Deer Jezus.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 Want die kennen Gods woord. Die kennen in elk geval het oude testament bijna uit hun hoofd. Niet, ja. En de meeste christenen, sorry dat ik het zeg, maar het velen, die weten geen ene fluit. Nee, maar goed, de letter maakt dood en de geest brengt het leven.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 En dat, is, dat moet je je voortdurend tegen beschermen. En dan komen wij aan de beurt, geloof ik. Wie rechtvaardig is, hij wordt er nog rechtvaardiger, dat kan niet.